Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische leger zegt dat ze begonnen zijn... met het evacueren van mensen uit de stad Rafah. Je hoort correspondent Nasra Abiballah. Mensen die zouden zijn opgeroepen om te vertrekken... richting de kustlijn van Gaza. Maar het is de vraag of dit daadwerkelijk betekent... dat zo'n inval van het Israëlische leger in Rafah nu echt aanstaande is... of dat dit ook weer een manier is van Israël... om Hamas toch verder onder druk te zetten om tot een deal te komen. Israël zegt dat ze dit doen... omdat dat Hamas geen Israëlische gijzelaars wil vrijlaten. Er zijn kaarten verspreid via Telegram met zones waar de Gazanen naartoe moeten vluchten. Maar volgens een journalist van Al Jazeera zijn ook die zones niet veilig. Stuur je nog regelmatig verjaardagskaartjes of in december de kerstkaarten? Let dan even op, want postzegels worden weer duurder. Vijf cent komt er vanaf juli bovenop en dan ben je voor één kaartje 1,14 euro kwijt. Volgens personeel kan het niet anders, omdat we steeds minder brieven versturen... terwijl bijvoorbeeld de personeelskosten alleen maar stijgen. Nederland kent heel wat verkeershufters, blijkt uit onderzoek van BNR. Zo'n 31.000 Nederlanders kregen vorig jaar meer dan 10 verkeersboetes op de mat. Vergeweg de meeste daarvan waren snelheid boetes. Slachtoffer op Nederland wil dat deze hardrijders strenger worden aangepakt omdat de kans dat zij een ongeluk veroorzaken een stuk groter is. Utrechters die uit het raam kijken kunnen met een beetje geluk zien hoe de domtoren de tijd terugkrijgt. Letterlijk, want de toren krijgt vier wijzerplaten. Die zijn in 2019 weggehaald voor een opknapbeurt en ze werden toen meteen gemist. Ik keek vanochtend naar de domtoren en ik dacht van hé, hey.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 is you true I'm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 Tegenover mij zit Micha van Beest. Welkom. Goedemorgen. Een van de nieuwe uh, uitbaters van Café Nuf, want uh, uiteindelijk zijn jullie met z'n tweeën. Dat klopt. Sandvoort uh, wil ook graag weten wie erin zit. Mm -hmm. Wie is Micha van Beest? Nou, ik ben Micha van Beest. Ik ben 33 jaar. Ik zit al 21 jaar in de horeca. Ik kom uit een horecagezin. gezin En uh, ja, na de hotelschool en wat omzwervingen in de Amsterdamse horeca-in het nachtleven en restaurants, fine dining. Uh,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 En uiteindelijk zien ze dan uh, allerlei frisse dingen gebeuren. Uh, en dan is dat toch gelijk de eerste vraag. Maar ja, het is prima geregeld, heb ik begrepen. Dus dat uh, komt allemaal goed. Um, ik loop er ook vaak langs. En dan zie ik van alles gebeuren. Uh, is We zijn er ontzettend druk geweest. En nog steeds. Ja, nog steeds. Ja. De, de lak zat nu op het podium, zag ik. Dus, uh, ja, hoe, hoe kom je daarop om, om uh, die, die binnenkant uh, te veranderen? Kijk, die, die stenen tafel die zit er al 100 jaar, dus die blijft ook staan. Die laten we ook zeker zitten, ja. Nee, uh, wij werken samen met een, uh, met een interieurbedrijf, To Manage Agency. Dat is weer uh, een hele goede vriend uh, van mijn kampioen, Alexander. En uh, ja, die helpt ons hier en daar een beetje, met advies. En, uh,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 ik ben laatst het eten geweest. Dan moest ik 12 euro voor een glas wijn afrekenen? Stop. Ja, daar wordt niemand blij van, denk ik. Nee, maar um, wat je ook zegt, dat is een gangbare prijs. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk mensen die willen echt een fles hebben van dat en dat. Ja. En dat kan ook. Nee, die komen ook zeker in de wijnkasten liggen. Um, maar onze huiswijnen komen echt tussen de 4,80 en 6 euro per glas. Dat is alweer heel wat. Um, nou, er moet nog een heleboel dingen gebeuren. Um, er komt. Er uh, komt...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 Uh, Bijzij, dank voor uh, de uitleg. Dank u wel. Uh, we zijn zeer benieuwd naar nou, wanneer de opening is. Nou, we zien de poster vanzelf wel uh, zeker. ergens en hangen aan de een zijkant. Zeker, Instagram in de gaten, daar zullen we het ook op maken. Oké, okay. en dan komen we zeker een wijntje bij drinken. Deal. Dank wel. Super, dank u wel.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 Want het is nogal een lang uh, uh, e-mailadres. Uh, wacht even hoor. Uh, info at bioscoopcircuszandvoort at gmail.com bioscoop gmail Dat is inderdaad toch wel uh, bioscoop? Ik zal het nog één keer halen. Ja. Info at gmail.com Ik had natuurlijk veel beter een... Uh, een uh, Korte... Kortere kunnen uh, uitzoeken, maar ja, begin is foutje. Ja, no, dat maakt niet uit. Je kan het altijd nog veranderen en dan uh, met een doorklik naar nee, ja. een uh, wat kleinere versie. Hey, um, ja. de kaartjes kan je dus via die uh, uh, bioscoopcirkelsandvoort.gmail.info.at bioscoopcirkelsandvoort.gmail.com uh, bestellen. Um, is het je bedoeling dat je dat vaker gaat doen?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 We, na de Tweede Wereldoorlog uh, is eigenlijk uh, het Jodendom uh, helemaal uh, ingekort, uh, weinig mensen over die uit de concentratiekampen zijn teruggekomen en uh, wij moeten altijd de mensen blijven herdenken. De, ze hebben uh, niet hun uh, eigen graf, uh, we kunnen ze niet bezoeken.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 Ja, want daar begint het inderdaad. Zeker. Thuis, op school. Maar misschien nog meer op straat. Want de jeugd is uh, meestal tijd van de dag op straat. En niet op school, niet thuis. En daar, daar, daar ligt nog een, uh, een punt van aandacht. Ja. Hoe, we, hoe we daar de jeugd uh, kunnen bereiken. Ja, nou hartstikke bedankt. Ja. En ik wens u een hele mooie bijeenkomst. Fijn, bedankt. Want voor uw uh, het is uh, aardig vol, we aardig druk. Hartstikke ja. goed. We okay. gaan beginnen. Joes. Dank u. Hè. Da. Nou, goedemorgen Samuel de Leeuw.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 Uh, het is natuurlijk voor mij een bekend verhaal, he. voor mij en mijn gezin. Ja. Maar het verhaal, het, het, het verdriet, het... Ik weet of jij moeder bent... Maar ja? het weggeven van een kind. Nou, en je dat je niet... ik me niet Nee, dat is zo'n zo grote vorm van moederliefde. Dat moet je je voorstellen. Dat je denkt, misschien redt mijn kind het wel en ik niet. Dat is het grootste offer de moeder kan brengen. Ja. Mijn moeder bracht het offer. Mijn moeder wist natuurlijk niet wat er met mijn vader gebeurd was. Die was weggehaald. Er was natuurlijk geen communicatie zoals tegenwoordig. Dus mijn moeder wist niks. En die gaf mij zo een twee mannen die zeiden... Kom je kind halen. In het volste vertrouwen en in de hoop ja. dat ik gespaard zou weg. Dat ja. is een heldendaad. Het is een... Uw moeder was een held. Nou, ook die twee mannen. En... Twee mannen. Want het aantal heb, het, heb ik je verteld. Heb ik ja. met een leven moeten bekopen. Juist. Uh, ja dat is een grote offers. Die je brengt hele voor de vrijheid. Offers, hele grote offers. Ja en daar moeten we aan blijven denken. Ja en denk juist deze dagen. Uh, vrijheid en democratie. Dat is niet vanzelf. Nee. Je moet ervoor werken. Die je moet er heel je, hard voor je werken. Moet hard werken. En dat moeten mensen. Hoop ik, is de lering uit deze dagen. Beseffen dat je daar ja. Uh, ja. Ja, iets voor moet doen. En niet alleen vandaag. Maar alle dagen. Eigenlijk alle dagen. Hè? Hè? En zeker uh, ja. zo fijn dat u uw verhaal kunt vertellen. En zeker ook aan de jeugd. Dat, is, dat doe ik ook hè? op school. Hè? Ja, ja, heel, ja. Goed, heel goed. En je bent zo quick en zo fit. Dank je wel. Ja, en we hebben een gemene delen, hè? dat ik ook uit Heerlijk kom. Ja, ja. En u heeft daar uh, ook gezeten. Ja, en, ook gezeten, ja. En u gaat nog regelmatig daar naartoe. Ja, en mijn leven inmiddels niet nee. meer. Maar toen ze er leefden.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 To make your descent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 is daarom ook die hele uh, die, die kaalslag geweest aan de kust? Nou, die kaalslag was natuurlijk bedoeld voor de Atlantikwal. Maar de Watertoren. Oh, die lag veel verder naar achter toch? De Watertoren? Nee, de, de Atlantikwal. Oh, uh, ja, maar het is, de bunkers lagen direct aan de kust. Ja, die ja, maakten ja, ja. onderdeel ja. uit van de Atlantikwal. Dus die 2000 kilometer van Noorwegen tot in Spanje. Maar de Watertoren die is doelbewust opgehaald als landmark. Want ja, dus de Engelsen gebruikten hem en de Duitsers gebruikten hem.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 We maakten een rondje rond de Watertoren, was voor ons duidelijk een herkenning. Waar we, en vervolgens ook we naar Schiphol toe waar we gestationeerd waren. Dus zo is dat verhaal gegaan, <laughs> ja, ja, dat is best dus wel, wel grappig. Wel een apart verhaal, dat is dus een Heel apart, uh, ik heb het ooit in de klink gezet ooit, trouwens. Nee, ik, ik, uh, ik hoor je zeggen tijdelijk voor het museum, ja. uh, dan vermoed ik dat je plan hebt om hem ergens anders uh, te plaatsen. Ja, de plan hebben we wel en we wilden hem graag in de CRP. hebben.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 En dat vinden wij toch wel heel erg jammer. Stopt dat in het raadhuis? Uh, als de wethouder enthousiast is, dan zou je toch zeggen: uh, Wethouder. geef ja. een aantal uh, ambtenaren opdracht om er een mooi plekje voor te zoeken in samenwerking met Ari? Uh, ja, nou, die had een ander plekje verzonnen. En dat was dan op de rotonde de, die voor de sterflet.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 Speed.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 It's hard to smile. Resist, resist. It's true yourself. You have to hide or oh. come up with saving it. No more, you've taken everything from my belief in Mother Earth. <laughs> Can you ignore my faith in everything? Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. Maybe you try To come up and see me To make me smile I'll do what you want Just run